Het wil gewoon allemaal niet lukken vandaag. Als ik zucht, dan heeft het niks met jullie te maken, maar gewoon met mezelf. Het leven. Ja, exact. Ja. Het leven. Is dat moeilijk? Oh. Het ging er alle alles mis. Alles ging stuk af wat je aanraakte. Ja, dat is zo. <laughs> Zullen we met de uh, obvious question? voor een hand vraag in het Nederlands beginnen, namelijk wie zijn jullie eigenlijk? Met wie Wacht hebben even, we hier te ja, maken? Oh, ja. we gaan er toch beginnen, Thomas? Ja, we gaan beginnen, maar ja, ja, oké. Ja, okay. ja. doe ik ja, het we weer niet goed. Eerst even, we moeten eerst ongemakkelijk een ongemakkelijk soort van klets hebben, zo, zoals we net hebben gedaan. Ja. En dan kunnen we gewoon beginnen, want er zitten hier twee mensen in onze Oh ja, sorry, studio. de introductie. En wat, wat, wat doen die twee mensen hier? Wie zijn jullie eigenlijk? ja. Oh, uh, hallo, hallo. <laughs> we zijn uh, met uh, Arnoud en Olga. Uh, wij zijn twee schrijvers en um, we gaan uh, de jacht opmaken. De jacht, de jacht op. op? Puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, ja, dat klopt, ja. Ik ga heel even de kat uh, inhalen, halen, want anders is <laughs> het Je familiar. Yeah. familiar yeah. <laughs> yeah. Nou, Je familiar, ja. Ja, nou. Er was helemaal geen kat. Bam, bam, bam. <laughs> Als deze kat met familie is, dan is het grap aan het spijt. Het is ook nog een zwarte kat? Ja. ja, het is een zwarte kat. Het ja. is helemaal zwart. Uiteraard. Jullie zijn schrijvers en jullie gaan dus op jacht naar verhalen. Als ik het goed begrijp. Op jacht naar. Nee, het was nog niet eens ingevuld. Jullie gaan gewoon op jacht. Nou, Laten we even op even een stukje terugdraaien. Dus, want wij oh, hebben gewoon okay. deze, deze podcast natuurlijk. En. Nou nee, ja, jullie zijn geen mediums of uh, een ander soort van paranormaal begaafd of uh, geïnteresseerd in ufo's. Nee, misschien zijn jullie wel geïnteresseerd in ufo's, maar <laughs> um, ja, jullie kwamen een beetje op ons uh, pad eigenlijk, omdat jullie ja, je bezighouden met verhalen. Wij waren natuurlijk zelf ook aan het kijken naar uh, of we een leuke aflevering konden maken over uh, ja, folklore of volksverhalen die te maken hebben met het, Bovennatuurlijke, en toen kregen we ineens een, uh, een mailtje van jullie. Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, want uh, helemaal Nederlandse folklore en zagen, dat, dat is wel ons ding. Daar, daar houden wij ons graag mee bezig. Een beetje natuurlijk vanuit het idee, want we zijn zelf schrijvers, dus we vinden uh, gewoon het, het, uh, de, het idee dat natuurlijk door de eeuwen heen komen, dus is dezelfde verhalen terug, dezelfde structuren terug, en dat is heel fascinerend. En, zo binnen bijvoorbeeld een streek waar je woont. We ook bijvoorbeeld in Utrecht. Daar leeft ook van alles. Dus we zijn eigenlijk al vanuit een soort van... Vanuit ons werk en ook vanuit onze passie zijn we... Zijn we eigenlijk al heel lang bezig met het opsporen van dat soort verhalen. Een soort van verhalenjagers. Als ik het goed heb begrepen. Ja, dat dan... klopt. Ja. En uh, Daarom ook de jacht op. Omdat uh, we heel graag op jacht willen naar de verhalen uit, uh, uit de streek en uh, kijken waar ze vandaan komen, we, hoe ze ontstaan zijn, welke, welke plekken in het, in, het land, uh, in het landschap ermee mee te maken hebben, of we die terug kunnen vinden en, en wat we daar dan weer allemaal uh, tegenkomen. En uh, wat spreekt jullie aan in deze verhalen? En wat motiveerde jullie ook om ons daarover te contacten, om ons berichten bericht te sturen? Wat is de aantrekkingskracht voor jullie? Ik denk dat... Ik heb lang in Utrecht gewoond, in het centrum. En ik vind het mooi op een plek waar altijd mensen hebben gewoon te hangen, gewoon verhalen in de lucht. En uh, dat is er altijd al zo. Dus, um, en dat, dat, is, dat, is, dat vind ik zelf heel mooi en heel fascinerend. En als je dus gaat zoeken naar die verhalen... En, ...daarachter komt dat er weet ik van een duivelsteen is... ...of een kelder waar er iets gezeten heeft. En het feit dat mensen daar ook al eeuwenlang verhalen over vertellen... ...ik weet niet, dat, dat geeft mij als schrijver een soort van het idee... ...dat je, dat je deel bent van een enorme lange geschiedenis. En dat er ook, ik weet niet, alsof het ook een soort van... ...ik weet niet waar deze zin heen gaat. <laughs> ik, <laughs> het is heel <zo> mooi. <laughs> Ja, maar iets heel op is dat is heel prachtig bedacht. Dus dat zijn niet een soort kwik, kwak die elkaar, uh, elkaar zinnen kunnen afmaken? Nee, ja, dat kijk me echt het volledig stomste. Ik laat al graag Spartan weg. Wat was ik aan het zeggen, over van die verhalen: dat je je verbonden voelt Ja, deel zijn van de geschiedenis en verbonden voelen met de verhalen die ergens ontstaan zijn. En die ook een soort van betekenis geven aan de plek waar je woont. En, en, en wie wij zijn en, en daarnaar op zoek te gaan. En we zitten in Nederland zitten we natuurlijk in een wat zonderlinge situatie. In dat we een heel erg handelsland zijn en altijd al geweest zijn. Dus heel veel verhalen ook van andere culturen en van andere plekken langs. Nederland uh, gekomen zijn. En uh, het is wel heel erg leuk om daar naar nou op zoek te gaan. Uh, we, zet, we kennen natuurlijk wel een hele, heel veel zeemansverhalen, uh, ook vanwege, vanwege alle reizen die we gemaakt hebben. Maar we merken ook wel dat de laatste, de laatste nou ja, paar tientallen jaren dat de, de kennis en de interesse in onze eigen, onze eigen verhalen toch iets minder geworden is. En, uh, het verdwijnt ook wel echt, net zoals dialecten en dat soort dingen. Ja. Mm. En dat is, ergens is dat wel jammer, want het is ook uh, leuk om te kijken... wat we daar allemaal nog aan, aan erfgoed hebben. En, en daarom vonden we dat ook wel leuk om dat te gaan onderzoeken. Naast het feit dat gewoon sommige verhalen... vraag je ook af waar komt het vandaan? Als ja. We hebben hier in de buurt hebben bijvoorbeeld... Uh, heel veel legendes over kettinghonden. Dat zijn een soort van spookhonden die er s'avonds zouden zijn. En ik denk dat moet ergens vandaan komen. En wat gebeurt er als je hier om tien of elf uur s'avonds... In, in een bos gaat staan? Weet je? Kom je ze dan tegen? Of is er, is er een fenomeen of zo wat daar, wat daar wat, ook naar verwijst? Dat jullie gaan, Ja, want jullie gaan ook echt voor ons op pad, hè? Ja, ja we gaan ook echt op zoek. Het is, uh, want eigenlijk door de jaren heen hebben we al heel veel verhalen verzameld. Gewoon puur uit, uit liefhebberij en interesse. Dus het papierwerk, dat hebben we wel gedaan. Maar we waren ook, omdat jullie natuurlijk deze panomale podcast hebben... dat we dachten, oké, okay, maar verhalen ontstaan ook niet zomaar. Dus we gaan ook wel echt kijken naar sommige plekken van... beetje waarom, waarom wordt dat verhaal hier verteld of zo. Weet je, zit hier, is dat verbonden aan iets? Ja, ja. Is het spookverhaal dat hier verteld wordt, kunnen wij het spook daarvan vinden? ja. Waar komt dat vandaan? En mensen kunnen ons ook... Daar zijn we ook al een tijdje mee bezig. Mensen kunnen ons ook berichten sturen. We hebben de verhalenjagers gmail.com. Dus als ze ook bijvoorbeeld een lokaal verhaal kennen... of er, er gebeurt iets, kunnen ze ons ook berichten sturen. Dan krijgen we ook dingen op binnen. En daar filteren we ook doorheen om te kijken van... Ja, wat kunnen we hiervan gebruiken? Wat kunnen we traceren? En wat kunnen we hiervan terugvinden? Ja. En uh, ja, hebben jullie zelf ervaringen met paranormaliteit... Ja? ja kijk hij is heel snel achter je zit er iets achter je ja. je bent <laughs> <gegeven? laughs> <geval> echt aan <laughs> uit. mij hebben we allebei wel een mooi verhaal toch? We hebben allebei denk ik wel een mooi verhaal ja. Geen eerst. Moet ik eerst? Ja. Oké. Okay. Um, ik denk het wel. En um, ik, um, ik was op uh, vakantie um, samen met onze andere partner Camilla en. Um, we waren in uh, Bretagne op vakantie. En daar heb je een mooi groot bos en, met een kasteel. En dat heet Fougère. En in dat bos staat een, uh, een rij uh, menheers. En het was vrij. Nou, het liep tegen de avondtijd van het avondeten aan. En, en ons plan was om daar dan te picknicken. Uh, voordat we naar onze camping uh, zouden gaan, een manier, dat is dat ding wat Obelix altijd met zich mee droeg, toch? En ja, ik moet gelijk aan Asterix en Obelix, Obelix denken, inderdaad. Ja, <laughs> precies. Nee, precies een ding. Alleen dan een, een, rij, een rij door het bos heen. Mm. Gaaf. Dus wij, wij komen daar ongeveer met, uh, met de schemering komen we aan. We komen van de snelweg af, komen we op een. Een normale weg. Van een normale weg komen we op een zandpad. Op een zandpad met, komen we op een pad met zo'n zo stuk gras zo in het midden, waar je echt zo door het spoor moet gaan. Dus toen dachten we: wel van waar gaat dit precies helemaal naartoe? En het was echt wel een groot donker bos. En uiteindelijk kwamen we bij, een, uh, bij de plek aan, en inderdaad staat is daar een, een rij menheers die vanaf. Um, dit pad zo het, het bos inloopt. En het, is daar echt wel, het was daar echt wel een, een donker, onheilspellend bos. En we stappen uit. En meestal hoor je in het bos hoor je wel... Weet niet, je hoort vogeltjes, zeker omdat het zomer was. Um, meestal zijn er wel geluiden en allemaal dat soort dingen. En het was helemaal stil. Er was niemand anders. We hadden ook echt al een kwartier dat we over dat pad reden... niemand meer gezien. En... We liepen daar langs die stenen en ik... Nou, we kregen eigenlijk allebei, zonder, zonder het met elkaar te overleggen, kregen we het gevoel van... Dit is niet oké. Okay. En iemand of iets wil ons hier weg hebben. Dan kregen we allebei een hele erge ga weg vibe mee. Dus ja, toen keken we elkaar aan en eh, omdat we allebei hetzelfde idee hadden... zijn we ook niet van die enorme stoere helden of zo... Van, boah, we gaan hier toch blijven. Nee, want we hadden hier echt wel de, go de, de boodschap goed begrepen. Dus toen zijn we snel teruggelopen, zijn we de auto ingestapt en toen zijn we teruggereden. En op het moment dat we het, het zandpad afreden, toen zaten er aan allebei, van de, ka allebei de kanten van, van de weg zat een eh, enorme, enorme raaf of een, of een hele grote kraai. En die, die vlogen zo, zo kruislings voor de, de, de voorruit van de auto. Langs. En met een... Het was wel goed dat je maar wegging. Een soort van gevoel kregen we daarvan. Dus toen zijn we doorgereden. En uh, toen zijn we naar... Uh, naar dit dichtstbezijnde, uh, benzinestation gereden met heel veel licht. Omdat het ondertussen ook echt al donker geworden was. En uh, toen zijn we daar even uit gaan... ja, uit gaan heigen. Even bij gaan komen. Omdat het zo'n... Uh, Zo'n hele primaire ja, het is een heel primair gevoel was wat we daar, ge, wat we daar gekregen hebben. En, en toen heb ik nog een keer nagezocht wat het was. En we ja. zijn een keer terug geweest daar. En het bleek ook dat die plek iets te maken had met, met uh, vrouwelijke rituelen. Ja. ja, en ik denk dus dat ik de indringer was. Ah. Ja, dat, dat toen die keer daarna dat we teruggingen en dat jij met Camilla was. En toen zijn Camilla en ik alleen het bos in gegaan. En toen zijn jij en onze zoon. Op dat moment uh, zijn achtergebleven en toen was het echt heel mooi en rustig en er veel licht naar binnen dus... en toen dacht ik, nou dit verhaal, dat is waarschijnlijk, was, was jij misschien de indringer op deze? Ik denk dat ik de ongevraagde indringer was. <laughs> ja. <laughs> Die het duidelijk niet gewenst was. En Olga, wat is jouw, uh, jouw ervaring? Mijn spookverhaal? Nou, de grap is dat ik een... Ik heb een tijd lang met een regisseur uh, gewerkt... Aan, aan allemaal horrorachtige projecten... En, en die man moest altijd enorm lachen... omdat ik eigenlijk heel veel spookverhalen heb... waar ik super nuchter schijnbaar... Hij zei, zei je hebt van alles beleefd... maar je hebt het gewoon niet gezien ofzo. of zo. Uh, of, ik weet niet, daar allemaal van die verhalen... maar ik dan zei, oh, er waren een soort van voetstappen... en ik dacht van dit en dat. En dan zei, wow, dat is echt super scary zo. Je bent gewoon, je bent een soort van medium... wat denkt, nou, whatever. En uh, nou, een, van mijn, een van mijn verhalen is dat ik, ik denk een jaar of tien geleden um, woonde ik met mijn toenmalige partner drie maanden in Wenen. Want hij moest daar een PhD-achtig iets doen. En uh, we waren op zoek naar woonruimte en mijn, uh, mijn ouders hadden een kennis. En die was toevallig daar een huis aan het restaureren. Dat was een enorm 19 e eeuwse Weense villa. En, um, en hij, had, hij had geld nodig voor de restauratie. Dus hij zei, Nu mogen hier wel drie maanden wonen. Ik heb net één deeltje van het huis gerestaureerd. Daar kun je dan wonen. De rest van het huis mag je ook doorheen lopen. Het is allemaal prima en zo, maar het is een enorme chaos. En, um, dus wij zaten daar en het was, het was echt toen je er binnenkwam. Het was een enorme chaos. Het was echt zo'n 19e eeuws. Enorm. Ja, Victoriaans huis. Het was echt alsof je een soort van de haunted Mansion inliep van. Euro Disney, als je daar nou ooit geweest bent. Onze, er lagen ook overal allemaal van die kroonluchten zo naar beneden gekomen. Er was een soort van orangerie waar je liep. Zo'n wintertuin met ingevallen ramen. Dit, een, oh, dit is een le leuke omgeving. En uh, wij wonen in een soort van voormalig um, verblijf van de bedienden. Dus het was de opslag van het eten en de bedienden zaten daar. En er was inderdaad er was een soort van badkamertje en een, en een bedje waar we sliepen. en zo. Dus dat was best wel leuk. En ik voelde me er best wel leuk of zo. Ik, ik had niet zo dat ik dacht van, oh jee, creepy. Overdag was dus mijn vriend, ging naar de universiteit. En ik bleef soort van alleen achter in dat huis. En, um, want ik ging een boek schrijven. Dus dat was lekker, alle ruimte. En, uh, maar ik was ook wel heel nieuwsgierig naar dat huis. En wat ik ervan wist was dat er ooit een beroemde Weense actrice had gewoond. Leopoldine Constantin. En dat um, die had een uh, zoon met een al wat oudere regisseur. Want ze was als 18-jarig meisje, of zo had ze een relatie gekregen met... volgens mij echt een man van 50 op 60, en had ze een zoon mee. Maar die zoon was omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. En uh, dat was een soort van verdriet waar ze nooit overheen was gekomen. En ze woonde, en haar man was op een gegeven moment ook overleden... want die was al wat ouder, en toen is ze in dat huis gaan wonen met een tante. En die tante was bepaald normaal begaafd en die begon allemaal... Um, een soort van, noem je dat, van die seances te doen... om contact te krijgen met die zoon. En, uh, dus dat was wat die vrouwen samen deden in dat huis. En uh, op een gegeven moment is Leopoldine ook overleden en de tante is daar alleen blijven wonen en die is een beetje gek geworden. Dus die werd heel paranoia. Dus ze werd bijvoorbeeld bang voor hout en voor brand. Dus ze heeft al het houtinterieur uit het huis begonnen te slopen. En ze werd bang voor deuren. Dus ze had al de deuren uit het huis gehaald. Nou, en daar ging mijn fantasie volledig met mij aan de haal. Ik dacht, dit huis moet ik zien. Dus ik iedere dag, eigenlijk, ik, ik was ook aan het schrijven hoor. Ik, voor iedereen. Ik was ook een hele vlijtige kunstenaar. Maar als ik dus soort van vrij had, dan ging ik op weg in dat huis op onderzoek uit naar de verhalen van deze vrouwen. Dit is eigenlijk misschien wel de eerste ding van de jacht op. Dus ik kwam daar in een soort van bibliotheek. En het was echt wel zinnig want er stonden allemaal oude schilderijen... met nog van die doeken eroverheen en alles was stoffig. En er was een hele boekenkast met paranormale boeken uit de 19e eeuw. Echt alles van, maar wel in het Duits, wat ik dus niet kon lezen. Allemaal dus over dromen en over contact leggen met de doden. En dat stond daar gewoon. En en het was een soort van heel creepy en ook heel cool. En op een gegeven moment uh, ging ik ook praten met uh, de vrouw van deze kennis. En die zei tegen mij, ja, uh, niet om je bang te maken, maar er zitten wat spoken in dit huis. En toen zei ik, oké, okay, wat doe ik als ik er een tegenkom? Zei ze, ja, ze zijn niet allemaal helemaal... Ze zijn niet allemaal helemaal vriendelijk, maar je moet maar zeggen dat ze weggaan. En toen zei ik, dat is heel leuk. Spreken ze ook Engels? <laughs> en zei ik, nee. Zei, Wat moet ik dan zeggen? Want ik sprak echt heel slecht Duits op dat moment. Zei ze, dat weet ik niet. Toen dacht ik, nou, shit. Dus ik dacht, nou ja, ik hoop dan dat ik niemand tegenkwam. En, um... Maar er gebeurden dingen als dat bijvoorbeeld... Uh, ik moest de was doen in een oude Victoriaanse badkamer... die twee verdiepingen boven was in een soort van oude... Het was een soort van oude badkamer met een inloopbad. Helemaal van steen. En er waren allemaal soort van muurschilderingen van pauwen. Maar de helft was afgeplakt met vuilniszakken. Er waren gebroken spiegels. Het was, echt, het was echt een soort van horrorfilm. Maar daar stond dan ook de wasmachine. En er was één weekend. Toen was mijn vriend weg naar de van de klooster. En toen bedacht ik me om tien uur s'avonds. Shit, ik heb de was laten zitten in de wasmachine. Nou, ik ga er toch naartoe. Dus ik ging er naartoe. En toen gebeurde het eerste spookding... Dat was dat ik in de gang stond met mijn wasmand en me omdraaide, en er stond iemand in de gang. En ik weet nog op dat moment, ik was volkomen rustig. En het enige was, wat ik dacht was: kut, ik spreek geen Duits. Ja. De andere figuur begon te gillen echt verschrikkelijk. Ik schrok me echt helemaal kapot. Het was het de vrouw. Het was de vrouw van die kennis die mij had gezien en dacht dat ik een spook was. Oh, nee. <laughs> En dat, was het eerste, dat was eigenlijk het eerste spookding dat er gebeurde. Ik was toen helemaal verrast over hoe, zoals altijd, hoe rustig ik er eigenlijk stond en dacht, nou, dit is het dan. Maar het tweede ding wat er gebeurde was, um, de avond daarna begon het enorm te onweer en te regenen. En toen werd ik toch een beetje zo van bang. Dus dan dacht ik, ik ga heel veel whisky drinken, want het is het enige wat helpt tegen mijn angst, is als ik mezelf gewoon een beetje een... Een, een stuk in de kraag drinken en naar bed ga. En midden in de nacht werd ik echt zo van, er was een soort van klap en ik werd wakker. En ik zag aan mijn voeten eind zag ik de schim van Leopoldine Constantin. En in mijn hoofd hoorde ik zo van Leopoldine Constantin. En ik dacht, ik ben dronken. Dit is een droom. Ik ga weer slapen. En ik ben gaan liggen en ik ben weer in slaap gevallen. En iedereen die dit verhaal vertelde, die zei, oh my god, je hebt iemand gezien of zo. Maar op dat moment dacht ik, ik ben hier gewoon niet klaar voor. Of het nou wel of niet echt is. <lacht> ik ga gewoon weer slapen. Ik ga gewoon je? lekker doorslapen. Dan... slapen. Ja, en als het echt een heel kwaadaardig spook is, dan, dan merk ik het wel. Dan maakt ze me wel weer wakker of zo. Maar dat is me altijd bijgebleven. En, um, en voordat ik wegging uit Wenen, heeft de, de vrouw van deze kennis... die liet boeddhistische monniken komen om het hele huis te reinigen. Omdat ze toen tegen me zei, ja, de energie hier is zo kwaadaardig. Dat ik dacht... Wat lekker dat je drie maanden, dat ik hier drie maanden heb gewoond. <laughs> dat je het soort van achteraf nog even laat reinigen, zodat er daarna er wel echt mensen in kunnen wonen. Maar goed, dit is nog steeds een verhaal, want ik wel, het is nog meer gebeurd. Ik wil hier heel graag een keer een verhaal of een boek over schrijven. Maar dit was echt een hele bizarre tijd. Uh, Wauw. Ja. Verhaal. Oh, dat is nog steeds, als kind was dat al mijn angst... dat als ik dan wakker zou worden en dat je je ogen opendoet... en dat er opeens zo'n schim aan je bed staat... en dat nog steeds af en toe als ik in mijn eentje thuis ben... en ik heb een eng boek gelezen of zo... dan ga ik me dat ook nog een soort voorstellen van hoe dat dan moet zijn... dat je je ogen opendoet, hé, hey, een kattenstaart. En dat dan opeens zo'n schim... en jij denkt... Oh ja, nee, je bent niet aan toe. Ik slaap verder. Ik sla oh wauw. Ja, wat een verhaal. Dus in het algemeen ben ik best wel I mean, suggestible. Dat heb ik dus ook bij. Dit soort... Daarom denk ik dat ik dit soort verhalen heel leuk vind. Als wij ook op weg zijn met dit soort dingen. Als we ergens zijn en ik weet het verhaal, dan voel ik dat bijna. Maar dat als er dus iets echt gebeurt, dat ik schijnbaar mijn brein denk: nee, dit, nee dit, is, dit gaan we gewoon niet doen. <laughs> dus, dus ik ben heel benieuwd hoe dat ook in deze jacht op. Dat we hier gaan meemaken. Dat we allemaal tegenkomen. Ja. ja, inderdaad. En hoe je daar dan mee omgaat. Um, nou, we hebben, net even twee, uh, of even, we hebben net twee epische verhalen van jullie gehoord. Jullie eigen ervaringen. En um, waar zijn jullie nu met jullie jacht op? Wat, uh, wat hebben jullie al gedaan? Wat zijn jullie van plan? Ja, we hebben net uh, de eerste aflevering opgenomen... Um, we lopen hier wel tegen het probleem van de avondklok aan op dit moment. Mm. Omdat uh, in eerste instantie zouden we graag uh, de 10 uur hond van uh, Soesdijk willen onderzoeken. Maar ja, we konden niet naar buiten. Met, Dan... die, met een spookhond mag je toch ook niet naar buiten om een <laughs> spookhond stelt niet mee. Met de <laughs> avondklok. Nee, nee. We zouden eventueel zouden we, uh, speciaal toegang. Uh, ...kunnen aanvragen, maar dat durven we niet. Dus toen hebben we uh, toch maar voor een, iets anders gekozen... ...waar we wel naartoe kunnen. En uh, dat is uh, de Kluizenaar van de Paltz hier uh, bij Soesterberg. En daar hebben we net de eerste aflevering van opgenomen. En die liep toch net iets anders dan we verwacht hadden. Het was wel spannend. Ja, het was inderdaad wel wat weirder dan, uh, gedacht, dan we gedacht hadden. Het was een ervaring. Tof. Dus eigenlijk gaan jullie gewoon voor ons op excursie. En dan komen jullie terug met een rapportage. Ja, het leuke is dat mensen ook zelf, als ze het leuk vinden, kunnen ze ook naar de plekken toe waar wij ook naartoe gaan. Dus dan mm. luister ik naar onze, onze reportage. Dan hoor je dus niet alleen het verhaal wat er hoort, maar er zijn ook meestal dingen waar je naartoe kunt. Zoals in deze podcast is er een dolhofje in deze eerste aflevering. Wat je ook echt, nou ja, als je durft, kun je naar het dolhof van de kluis naartoe. We maken er wel een Google Maps van. Dat mensen het gewoon ja, dat is leuk. exact kunnen ja, dat is leuk. bekijken daar. Ja. Ja, ja laten we het dat ze ook weten waar we het laatst geweest zijn. Ja. Daar moet je dan dus niet naartoe. Ja. <laughs> nou ja. Ofwel om ons te redden. Ja. Ja, voor de rest zijn we een beetje rondreizende correspondenten. Heb ik het uh, gevoel. En uh, dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Nou, we vinden het ook wel heel erg leuk om uh, gewoon de, jullie als razende reporters te hebben. En gewoon elke keer een mooi verslag van jullie te kunnen horen. Dus uh, ja, super tof. Ik denk dat we gewoon uh, moeten gaan luisteren... naar uh, jullie eerste excursie voor ons. Ja. En mensen, als ze dus eigen verhalen hebben... of eigen input hebben, dan kunnen ze jullie mailen nogmaals... zodat mensen extra geënthousiasmeerd raken. Input wordt zeer gewaardeerd. Ja, ja. ja. als je dus een spookverhaal kent... of lokale mythe, of je zegt van oh my god, er staat hier iets, daar moet je echt naar komen kijken, want dan komen wij. Ja. <laughs> awesome. Willen jullie het, uh, het zelf nog inleiden? Volgens mij mag jij het inleiden. Nee, want ik ben de voice-over. Volgens mij mag jij het inleiden. Ja, heel veel luisterplezier met de kluizenaar van de Palt. Voor onze eerste aflevering wilden we dicht bij huis beginnen. Ook Soest kent een groot aantal bijzondere volksverhalen. We dachten bijvoorbeeld aan de mysterieuze tienuurshond van Soest Dijk of de vurige beer van Soesterveen. Maar veel van deze verhalen spelen zich s'avonds of s'nachts af en dat is voorlopig met de avondklok helaas nog geen optie. Gelukkig kregen we ook van luisteraar tips binnen op ons e-mailadres deverhalenjagers.gmail.com. Ik heb alles wat we tot nu toe hebben, heb ik even op een rijtje gezet hier. Oh, leuk! Zit er nog iets uh, interessants tussen? Ik heb hier iets over Slot Kronenburg. Okay. Een eentje over Sint-Odulf. Uh, hier is er eentje over een Kedi. <tos> wat? Munnekeboom? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Oké, okay, nou, daar is ook iets over binnen. Verhalen rond de domtoren in Utrecht. Sages die terug te leiden zijn tot de Romeinen die hier de grens legden tussen de beschaafde wereld en de wildernis aan de andere kant van de Rijn. Heksen, geesten en legendes over vreemde wezens. Van één iemand kregen we echter zoveel mailtjes. Oh ja, en die tuinman heeft dus drie keer gemaild. En hij klonk zo overtuigd dat we zijn tip wel als eerste moesten onderzoeken. Rutger vertelt ons over een lokale legende verbonden met het landgoed de Paals in Soesterberg, thans in handen van Herman van Veen. Het verhaal gaat over een kluizenaar die al eeuwen onrustig door de bossen waart. Maar ineens um, verdween de man. En niemand heeft ooit meer iets van hem gezien. Totdat er dus ineens op diezelfde plek waar die kluizenaar vroeger woonde... ...vreemde dingen gebeurden. Maar goed, dat is dus... Eh, hè, een, ...een soort plaatselijke legende geworden. Mm -hmm. uh, en ik neem dat... Ik, uh, na, ...toen ik hier begon te werken... ...nam ik dat natuurlijk allemaal niet... super serieus. Maar de laatste tijd... ...zie ik toch verdacht... ...veel dingen... ...die daar heel, heel erg op lijken. En ik krijg daar eigenlijk... ...best wel een, een griezelig gevoel van. Ik heb dus, het eh, vrij wordt geleden zelfs nog, een hele hele duidelijke schim tussen de bomen voorbij zien lopen. Het was net alsof het er niet was, maar ik zag het toch. Nou, en de volgende, de volgende dag, daar zag ik uh, midden in de grot een hele duidelijke voetafdruk. Ja, dit, dit klinkt wel als iets... Dus hoe uh... komt dat aan? Ja, jeetje. Nou, dat klinkt als iets wat wij uit kunnen gaan zoeken, of in ieder geval waar we kunnen... ...van achterhalen welk verhaal of welke legende daarachter zit. Omdat de paltz elke dag tot zes uur middags open is... ...besluiten we de herkomst van deze legende en de ervaring van Rutger te gaan onderzoeken. Oké, okay, uh, je moet hier naar links. Ik heb wat research gedaan trouwens. Dus deze omgeving die wordt al, al zo'n 11.000 jaar bewoond. En straks onderweg naar de paltz, vlak, uh, vlak in de buurt, er tegenover eigenlijk zijn grafheuvels... We zijn ongeveer zo'n 4.000, 5.000 jaar oud. Van de klokbekercultuur. Wauw, ik ben er echt nog nooit geweest. Nee? Ik, uh, nee? Nee, nee. Is... Ja, nee. misschien ook uh, een keer voor een andere aflevering wat. Aan de andere kant van de paltes trouwens, over volgende afleveringen gesproken, zit uh, trouwens het uh, militair vliegveld van Soesterberg. Ja, ja, dat weet ik wel. Dat is de ufo-hoofdstad volgens mij van de Benelijks Ja, de ufo-hoofdstad van de Benelijks, dat klopt. Ik schakel even soepel. <laughs> In deze nieuwe aflevering van ga oh, ik daar nou eens. Lekker toe in verkeerde versnellingen. Aflevering 1. In 1867 heeft de, de burgemeester van Breukelen, die heeft het gebied gekocht. En die heeft daar het, het gebouw laten zetten. Het herenhuis wat er nu staat. En in 1872 is die onder Puritelen gesteld. Dus blijkbaar ging het niet helemaal super goed met hem. Toen is het gekocht door Rutgers van Rozenburg. Zo en alles samen. Want uh, Rutgers van Rozenburg, die zit in mijn boek. Die zit in jouw boek. Ik <laughs> dacht van. wel dat je dat een leuk feitje ja, zou vinden. Maar Rutgers van Rozenburg, die heeft in 1872, heeft hij de Paltz gekocht. En die laat de tuinarchitect Springer erop los. En Springer is een bekende Nederlandse tuinarchitect. Hij heeft ook het Oosterpark in Amsterdam ontworpen. Bijvoorbeeld. En Springer ontwerpt... Een dolhofje, wat echt super hip was om in je tuin te hebben in die tijd. En Rutgers van Rozenburg die laat in het midden van dat dolhof laat hij een grot bouwen, omdat er een legende, een saga rondgaat over een kluizenaar die hier in een grot gewoond zou hebben. Ik moet zeggen, het ziet er wel best wel on-Nederlands uit hier met die bergen. En... Van een dal hier en allemaal bomen. Duidelijk minder wind hier. Ja, maar goed dat we door het dal zijn. Maar wie weet hoeveel wind er was geweest als we jou weg hadden gelopen. Over de berg. Door het bos. Met de beschutting van de bomen. Ja. Nonsens. Ik, uh, ik heb dingen opgezocht over, over deze kluizenaar en die legende, want ik was natuurlijk geïntrigeerd. Ja. En we hadden natuurlijk al die mailtjes gekregen. Dus, maar het is echt heel moeilijk om, om er veel over te vinden. Okay. Want her en der vind je ook wel van. Oh ja, er wordt gezegd dat er een kluizenaar in de buurt van Soest en in de buurt van Susterberg uh, rondliep. Mm -hmm. Maar daar gaan de meeste verhalen houden daarop. Hou daar maar, nou ja, het gaat verder. Wij gaan, ja, <laughs> nou, natuurlijk gaan we verder, toch? Ja, dat is het en, voor. ja en ik heb een heel oud boek gevonden. Net daarin. Tadaa! Oh. Het verhaal. of Althans, oh, één goed. van de verhalen. En, um, er zijn en, altijd heel veel variaties. bij dit soort volksverhalen vind je altijd meerdere variaties. Te, ja, precies. Want in dit verhaal gaat het, is het misschien wat minder een, een, een kluizenaar. Maar het ja. heeft wel heel veel van dezelfde aspecten. En het speelt zich ook uh, hier af. En het lijkt meer om, over een, een soort van, van magier te okay. gaan. Dus toen dacht ik, wauw, we zijn geupgrade. Ja, is Van Kluizenaar naar, naar Wauw. Het is ook echt wel een beetje een rare pipe hier dat Het is niet het meest vriendelijke landgoed ofzo dat ik ooit gezien heb. Nee. ja, helemaal van Veen ik vind het heel inspirerend hier. Ja. Moord. Moord. Oké. Oké, nou vertel me meer. Vertel me meer over. De magier van de palt. Nou ja, het gaat dus over deze magier. En afhankelijk van welk verhaal je er precies... Ik bedoel, er zijn wel meer magiers geweest in Nederland, hè? Je hebt uh, Dr. Faustus van Waardenburg. Oké. Okay. En je hebt Albertus Magnus. En je hebt uh, de tovenaar Pasus. Oké, okay. ik heb nog nooit gehoord. Ja, het is misschien is het een van die drie. Het mm -hmm. kan ook een, een eigen magier zijn of alle drie kunnen eigenlijk dezelfde zijn. Dat weten we niet helemaal zeker. Nou, de legende die ik dus gevonden heb, die gaat over een edelman die de weg kwijtraakte in een enorme sneeuwstorm, in het midden van de winter en in de bossen hier verdwaald was. En net op het moment dat alle hoop verloren lijkt, komt hij een oude man tegen en die oude man die nodigt hem uit om bij hem thuis uit te rusten en wat te eten. Nou ja, en de edelman die denkt van, het moet maar. Ja, hulp, precies. opties toch? Precies, niet, <laughs> geen, niet, geen andere opties. Um, hulp is altijd welkom en die volgt deze oude man naar zijn thuis. Nou blijkt zijn thuis, blijkt een grot te zijn. Oh. En... De knechten van de edelman die mee zijn, die uh, vroegen zich verbaasd af wat die oude man wel in het schild voerde, want het vroeg geducht en het was bitterkoud. Nou, ze gaan, ze gaan naar die grot toe en zie, er stonden stenen tafels in de sneeuw. En uh, plots is daar opeens, zijn daar al die tafels opeens gedekt. Op hetzelfde ogenblik was de sneeuw verdwenen en het werd zo heet als in midzomer. Dus de, de zon scheen, gras en bloemen groeiden zien De bomen begonnen te bloeien, blaadjes gingen open en de vruchten rijpten zo snel dat mensen eten konden. Ook de wijnstok bloeide en droeg rijpe zoete druiven. De vogels vlogen van boom tot boom en zongen wat ze konden. Kortom, de winter was in zomer verkeerd en de winter werd zo drukkend dat alle gasten hun bovenkleed uittrokken en de schaduw van de bomen opzochten, omdat ze daar koel te snakten. Er waren kostelijke spijzen en dranken, zodat iedereen naar harte lust eten en drinken ging. Nou ja, tenslotte, toen alle verzadigd waren, van plots de aap uit de mouw. Okay. Want deze maagbeer wou ze alleen maar verder uit hun verdwaalde omgeving helpen. Op het moment dat de edelman zijn eerstgeborene aan hem af Oké, dat zie Nou, de edelman hield blijkbaar wel van zijn kinderen. En, <laughs> How to you know, ja. oude kerel. <laughs> en was niet van plan om zijn, zijn eerstgeborene zomaar af te staan aan deze uitman. Waarop de magier in toorn ontstak. En dan staat hij hier, zo verdwenen als bij toverslag. De, de spijzen, de vogels zweefden, de vruchten aan de bomen verschrompelden, het gras verdorde, de sneeuw bedekte de grond weer en de koude was even snijdend als tevoren. Alle die wegens de hitte hun bovenkleren uitgetrokken hadden, beefden van de koude versteven en stierven. En dat is het verhaal wat ik gevonden heb. En nu is een beetje de vraag of deze magier in deze bossen nu dezelfde is als de kluizenaar van de legende en of die nou weer dezelfde is als de schim die Rutger gezien heeft. Nou, en hier zijn we dan. Dolf, met kluizenaarsgrot. Er staan hier dus allemaal een soort van hele hoge bomen met allemaal van die de dennenbomen. Ja. Het gaat ook te regenen en de heb een paar vrienden heb meegenomen Beelden de, de gootij. Ja, zie je dat? Ik heb er een beetje geklapt van. Oké, okay, en er is dus een doolhof. Dit is wel echt heel grappig, want we moeten dus door de doolhof. om überhaupt bij. De Kluisnaarsgod. De te komen. Ja, het is uh, een doolhof gemaakt van Hagebeuk, ongeveer uh, op heuphoogte. Nou, we gaan de doolhof binnen via een. Uh, zo'n <laughs> rijhekje. Je zou denken dat twee volwassen mensen zo hun weg door een doolhofje kunnen vinden. Het kost ons echter een stuk langer dan verwacht en meermaals keren we op onze schreden terug. Um... Oké, okay, en nu is de vraag? links, rechts. Ja. Oké, okay, het gaat nu al harder regenen. Ik zeg rechts. Zijn het naar dezelfde mensen? Huh? Oké. Ik komen. dat weet niet. Ja, de, de Kluisenaarsgrot okay. is een bijeenraapsel van allemaal oude stenen, met daarop een soort ruïnetje. Het is allemaal mos, het is allemaal overgroeid met allerlei soorten mos, onkruid. Nee, hoor, dit wat? ook hartstikke dood. Kom dit nou? Ja, zie je, we hadden toch aan het begin rechts gevoerd, hè. kijk, we zijn er, oh. we hebben het gevonden. Oké. Oké, misschien ook heel even schuilen. Dit is uh, wel een witte... De... Nou, met deze rechter. Oh, ik heb echt kaart geven. Ja. Oh, dit is oh, wel... Oh, dit een is beetje... wel creepy. Oh, oké. Okay. Pas op. Het is echt heel donker hier. Oh, er oh, staat dus een soort van hoofd. Oh, ja. <hijen> <hijen> Thanks, eh, uh, Het <hijen> <hijen> <Boonier. hijen> is alleen maar... Uh, oh, het is echt al. Wel... Oh, grappig, Het is echt echt... echt Toen iemand zit daar. En het, is het dak een beetje gemaakt is van een soort van stalen ja, zijn je noemen, balken. Er zitten in die stenen opgemetseld. Hier is een pilaar en er zit gewoon in het donker, en dat is best wel creepy. Het is verscholen hè? Zit je er ziet er hem verscholen. ook niet. Als je, binnenkomt. Ja, als je binnenkomt, zie je de achterkant van een, een hoofd. Mm. Maar daar zit dus de kleizenaar. Een kruisbeeld tegen het borst. Aan een soort van stenen tafeltje met is dit een boek. Ja, een boek. Hier staat, hier staat ook iets op. Wacht, misschien. ik het even een lampje aanleggen. Ik kan het zien. Sik transit. Sik transit. Gloria et mondo. Of zoiets? Nou, dat gaan we thuis wel even uitzoeken. Hey, ah joh, je hebt Latijn tijd gehad. Ja, nou ja, maar het is niet, uh, het is niet juist Latijn. Dat klopt niet. Er oh, staat hier een pik Latijn. Ja, kun je, doe het lampje nog een keer. Ja, heb je? Ik zou zeggen, als ik moet gokken, dat dit sic transit gloria mundi moet zijn. Oké, okay. en dat betekent? Ja, um, zo gaat de glorie van de wereld ten onder. Zo gaat de glorie van de wereld voorbij. Oké, okay, dat is ontwijken. Zijn er nog meer mensen verdwenen? Het van... Ja, het verhaal van dat er hier dus mensen verdwenen in de bossen is wel. Dat, daar zijn er wel meer van. Maar ik vind het voorbijgaan zit natuurlijk ook wel in dat ding met die winter en die zomer. Oh ja. Het is niet ironisch, hè? Maar hoe vreemd is het dat we een verhaal, het over een ene man die verdwijnt met slecht yeah. weer. Ja, en die vastgehouden wordt in. En nu zijn we aan het schuilen omdat het echt keihard regent, in een soort van Ja, Jij gelooft wel een beetje dit soort dingen, niet? Ah ja, je weet het niet, hè. We halen even... Oh, het even, Met Oga. Ruchtgoed? Hallo? Hallo, hallo? Is het onze timer? Nee, het is een soort van... Dat is weird. Nee hoor. Dat is naar. Dat is gek hoor. Het is een, een soort van of zo staan Hoe is het met je bereiken eigenlijk? Uh, ja, binnen nul streepjes. Oh, dat is ook weird. Dat is dat is al dat ik ik het zal gewoon iets... Het is echt maar dan zo die verkeerde knopjes hier gedrukt. En dan. En dan opeens raar begint te zoomen als een soort. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Laat maar. Het is droog. Laten we snel uh, gaan. Een stuk terug op het pad staan twee mensen. In matchende blauwe regenjassen. Ze proberen zo normaal mogelijk te doen, maar. Zijn inderdaad, wel dezelfde mensen, ja. Zullen we wachten tot we voorbij zijn? Of het lijkt wel sowieso een beetje om. Op ons wachten. Oké, okay, ik heb hem een, een heel goed bekeken. Dus, dan blijf ik echt staan. Kom, ik ga door. Als we het land goed afrijden en de voormalige luchtbasis achter ons laten, blijft een donkergrijze auto lang achter ons aanrijden. Ga maar door. Wat? Rij, rij echt straks wel. De inzittenden kunnen we niet goed zien, maar even vangen we een glimp op van een blauwe regenjas. Een paar dagen later zitten we thuis aan de keukentafel en kijken terug op ons bezoek aan de Pals. Nou, volgens mij hebben we wel de oorsprong van de legende van de kluisenaar van de Pals gevonden. En hm. Dat is die magier die mensen naar zo'n god lokte. En volgens mij heeft Rutger, die magier, dat dus de kluizenaar is, die dus het stenen beeld in dat grotje is, heeft die dier ontzettend Maar we weten niet, we hebben, nergens, we hebben nergens een einde gevonden van dit verhaal waarom die magier versteend is, of... Nee, nog niet. En ik weet het niet, daarom denk ik ook wel dat onze speur toch nog niet helemaal voorbij is. Nee, ik moet wel zeggen dat, oké, okay, dat verhaal vind ik mooi en ik vond het super leuk om dat te zien. Um, het deel met dat er een tuinman is die een stenen beeld heeft zien rondlopen. Oké, okay, dat, is, dat, is dat, dat is wel het stuk waar, uh, ja, waar ik een beetje afhaak. Je vond het niet vreemd? Ja, ik vond, het was, okay, er was wel een soort van sfeer daar. Hè? Maar we zijn ook verhalenvertellers en ik weet hoe het werkt met dit soort verhalen. Dit is een beetje dat kampvuur effect. Hè? Als je s'avonds aan het kampvuur griezelverhalen gaat zitten vertellen, dan daarna hoor en zie je van alles. En ik heb het gevoel dat we ons ook een beetje hebben laten meeslepen door de verhalen van, van Rutger. En dus ook voor alles zij gaan zien. Dus geloof is Rutger misschien niet zo? Nee ik, nee, nee, ik geloof niet dat er een stenen beeld van de magier uit de 16e eeuw rondloopt door een dolhofje op het landgoed van Herman van Veen. Nee, dat is... Dat <laughs> Je moet het er toch ook om lachen? Nee, dat... Nee, nee. Ik, denk, ik denk dat dit precies is waarom verhalen zo leuk zijn, dat je er, gewoon, dat je er een beetje in meegaat.